9 uur. Het nos Journal. Door Alt De Belastingdienst gaat onderzoeken of bij meer supermarkten belastingfraude wordt gepleegd. Gisteren werd bekend dat er bij filialen van de inmiddels verdwenen supermarktketen Super De Boer. door een aantal bedrijfsleiders en franchisenemers is geknoeid met de administratie. Ze deden net alsof er door klanten artikelen werden teruggebracht. Terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Het geld staken ze in eigen zak. Er zijn acht mensen opgepakt, die zouden de afgelopen zes jaar voor anderhalf miljoen euro hebben gefraudeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is de gebruikte methode eenvoudig in de administratie te verwerken en moeilijk te controleren. Na PVV en SP weigert nu ook de ChristenUnie akkoord te gaan met het noodfonds voor de euro, het ESM. Minister De Jager moet opnieuw gaan praten in Brussel, vindt fractievoorzitter Slop. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname aan dat permanente noodfonds voor eurolanden.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 ANEB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Het aantal files neemt af. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd. Tussen Lelystad Noord en Almere Buiten Oost levert dat 6 kilometer fieler op. De rechterrijstrook is dicht. En de files op de A9 en de A12 zijn langer dan gebruikelijk. Op de A9 vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en Knoop en Baddoeverdorp 11 kilometer. En de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 11 kilometer.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De meningen over het permanente noodfonds ESM zijn zeer verdeeld, ook in de Tweede Kamer. Wat is waar en wat is goed voor Nederland en Europa? Straks meer in het Radio 1 Journaal, eerst naar Iran. Want Iran krijgt de duimstroe schroeven verder aangedraaid van de Verenigde Staten vanwege het omstreden nucleaire programma. Vannacht stemde in Washington de Senaat in met nieuwe sancties. En die moeten voorkomen dat Iran verder gaat met dat nucleaire programma en eventueel kernwapens ontwikkelt. Correspondent Thomas Erdbrink in Iraanse hoofdstad Teheran. Thomas, wat houden die nieuwe sancties in? Nou, Het is eigenlijk vrij onduidelijk. Die sancties zijn meer van hetzelfde. Het houdt in praktijk in dat, je, dat het nog moeilijker wordt om zaken te doen met uh, Iran. En dan gaat het natuurlijk met name over de oliehandel, hè, de, de, de kurk waar de Iraanse economie op drijft. Uh, de Amerikanen zijn heel hard bezig om, uh, om dat te beperken. En dat werkt ook, want je ziet de afgelopen vier maanden volgens laatste cijfers van OPEC... is de Iraanse olieproductie met 12% gedaald. En niet alleen dat, er ligt een hele armada van schepen hier op de Persische Golf... Uh, gevuld met olie die Iran niet kan verkopen. Dus die sancties die werken wel. Ja, dat zullen ze niet prettig vinden, dat ze dan nu aangescherpt zijn. Is daarop al gereageerd bij jou? Nee, eigenlijk niet. Maar ik verwacht toch wel dat het niet in goede aarde zal vallen. Hè? Uh, morgen zijn er zeer belangrijke gesprekken over het Iraanse nucleaire programma. Uh, en uh, ja, het feit dat de Amerikanen nu met een nieuwe ronde van sancties komen... Uh, is toch een signaal naar de eerst toe. Van, nou, luister, we houden de druk op jullie. En met name mensen hier... Uh, die tegen ieder akkoord met de Verenigde Staten zijn, die zullen zeggen: van ja, kijk eens, wat is dat nou? We gaan met ze praten. Maar tegelijkertijd uh, de, de, de, scherpen ze de sancties aan. Uh, geen, geen compromis. Ja, dat is de topman van het Internationaal Toomenergieagentschap, IAEA, Amano, in Teheran om gesprekken te voeren over uh, dat nucleaire programma. De gesprekken zijn er ook al gevoerd, daar was Amano positief over. Wat voor positiefs had hij dan te melden? Ja, ik vind het toch wel heel moeilijk. Dat hele verhaal van dat die positief zijn... is gebaseerd op één clipje van de Iraanse staatstelevisie... die geweldig goed zijn met het knippen en plakken van quotes. Dus ik, ik neem aan dat meneer Amalo, die vandaag terugkeert naar, naar Wenen... waar het hoofdkwartier van dat atoomagentschap is... dat hij vandaag wat meer duidelijkheid zou geven... over waar hij het hier over zegt. Nou, hij wilde graag dat zijn inspecteurs... een uh, belangrijke militaire site hier zouden kunnen bezoeken... om daar een soort van... Kamer te zien waar eventueel testen zouden zijn gedaan uh, voor het maken van een nucleair wapen. Nou, de Iraniërs ontkennen dat, willen die toegang niet geven. En daar zouden die gesprekken om gaan. Um, ja, het is dus de vraag of het IIA die toegang ook heeft, heeft gekregen of niet. En, en ja, of op basis van één quote op de Iraanse televisie durf ik daar nog geen conclusies aan te verbinden. Oké, okay, nog even terug naar de sancties. Want um, ja, die sancties komen uh, vlak voor het topoverleg in Bagdad, tussen Iran en de zogenoemde groep van zes, bestaan uit Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Wat zijn nu de verwachtingen van dat overleg? Nou, het is echt een heel belangrijk overleg. En de, de, de, ik, ik kan me voorstellen dat mensen tien jaar lang horen over, over het Iraanse nucleair programma... en er heel, heel moe van zijn. Maar voor de Iraniërs is dit echt... Uh, maken of breken. En waarom? Omdat die sancties echt geweldig pijn doen. Uh, de Iraanse munt, de riaal is 50% in waarde gedaald. En ja, gaan die gesprekken straks mis, komt er geen compromis... of worden de gesprekken niet voorgezet, dat zou ook al faal zijn... dan betekent dat waarschijnlijk dat de munt nog meer zou dalen. Ja, voor de gewone Iraniër betekent dat uh, ja, dat de melk twee keer zo duur wordt dat de eieren twee keer zo duur worden... dat de auto uit het buitenland twee keer zo duur wordt... ja, dat vinden mensen niet leuk natuurlijk. En die vragen ze dan ook wel af... hoeveel zin heeft dat nucleair programma nou eigenlijk? Okay. Correspondent Thomas Erdbrink in de Iraanse hoofdstad Teheran. Uiteraard hoort u morgen meer over het overleg in Bagdad. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Tweede Kamer staat vanavond het nieuwe permanente noodfonds... voor de Eurozone op het programma. Nederland zou volgens een verdrag voor 40 miljard euro... garant moeten staan voor dat fonds. PVV-leider Geert Wilders ziet dat niet zitten... en hij wil al helemaal niet dat een demissionair kabinet erover beslist. Je kan niet de soevereiniteit van Nederland opgeven...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 Nou, Wilders is niet de enige hoor, in de Kamer die tegen het permanente noodfonds is. Ook de SP en de Partij voor de Dieren zien er niets in. En christenunieleider Arie Slop is zeer kritisch. Hij wil in ruil voor de miljardenbijdrage op zijn minst toch meer zeggenschap. Het gaat om een bedrag dat net zo groot is als de complete onderwijs- en veiligheidsbegroting van Nederland. Dat geeft je toch niet zomaar weg? Ik wil wel een noodfonds, maar ik wil dat Nederland ook greep heeft op de wijze waarop het geld wat Nederland stort... en dat raakt dus het budgetrecht van de Kamer, waarop dat geld besteed wordt. Dus ik zeg tegen de minister, ga terug naar Brussel en kom terug met een verdrag waar dat wel goed geregeld is. En dus is voor de Nederlandse deelname aan het noodfonds de steun van de Partij voor de Arbeid cruciaal. De partij moet het kabinet aan de meerderheid helpen. Financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Roland Plasterk, waar, legt uit waarom hij bereid is die steun te geven. Dat moet voorkomen dat zo'n crisis zoals die bijvoorbeeld in Griekenland nu bestaat, dat die overslaat naar andere uh, zwakke regio's in Europa. En wellicht op een gegeven moment uh, zelfs uh, bij ons aan de poort komt te staan. Dus dat, dat kan geen uitstel hebben. Um, en dat moet nu echt in gang worden gezet. In het plan stort Nederland een bedrag van 4,6 miljard. En voor de resterende 35 moet ons land garanties geven, dat is het idee. Volgens econoom Harry Verbon van de Universiteit van Tilburg... valt totaal niet te zeggen wat de consequenties voor Nederland zullen zijn. Wat niet duidelijk is, is of die garanties ooit nog zullen worden omgezet... in echte verliezen voor Nederland. Kijk, kijk de hoop is natuurlijk dat dat fonds ertoe toe zal bijdragen... dat de problemen van de landen als Griekenland en Portugal zullen worden opgelost. Maar er is eigenlijk nauwelijks een garantie voor. Het debat in de Kamer over dat permanente noodfonds voor de eurozone... begint vanavond om half acht. We houden u op de hoogte. Een monsteroverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Italiaanse Parma... voor de vijfsterrenbeweging van de Italiaanse komiek Beppe Grillo. Voor het eerst levert deze protestbeweging een burgemeester in een grote stad. Federico Pizzarotti heet hij, een informaticus bij een bank. Volgens velen zou zijn winst wel eens een keerpunt kunnen zijn in de recente Italiaanse politiek. De beweging van Grillo blijft maar groeien... en gooit hoge ogen voor nationale verkiezingen van volgend jaar. En daar gaat de winnaar, omringd door 15 camera's. Een jongen die bij een bank werkte, met zijn vrouw die bij een internetbedrijf werkte. Nu zijn ze helden, helden van Parma en misschien straks ook wel helden van Italië. Questo è l'ombelico del mondo. Qui parte la rivoluzione? Er is een meneer die is ook heel blij met een parapluutje. Hij zegt: Dit is de navel van de wereld, van hier zal de revolutie starten. Diciamo che siamo il simbolo di quello che è successo in Italia con uh, i partiti che rubavano e cose del genere e quindi questo speriamo sia l'inizio di un cambiamento di tutta Italia. Wij in Parma zijn un simbolo van alles wat misging in Italia, het stelen door de partijen en we hopen dat dit een simbolo wordt voor een nieuwe Italia. Het enorm gedrukt. Iedereen wil erbij zijn, want dit is geschiedenis in Italië. Deze jonge man van 39, klein van stuk. En zijn nog kleinere vrouwtje van nog geen 1,60 meter, vertegenwoordigen de gewone Italianen. Zij zijn de gewone Italianen die hier een revolutie realiseren tegen de gevestigde macht. Geholpen door een komiek, Beppe Grillo, die als megafoon heeft gefunctioneerd. En dan komt een nieuwe uitslag binnen. En ...nog groter is zijn voorsprong, meer dan 60% heeft hij. Eh... Prima had ik votato Bernazzoli maar nu is het balottage gegeven aan de jongeren. Als we niet de speranen geven, wat doen we aan Mevrouw zegt dat ik heb eerst voor de, in de eerste ronde voor Vincenzo Bernazzoli gestemd de kandidaat van links. Maar eh, in de tweede ronde heb ik toch gestemd voor de jonge Federico Pizzarotti, omdat ik de jongeren een kans wil geven. Als we de jongeren geen kans geven, dan wordt het nooit wat. Mensen worden gek hier in deze stad die verlamd is door corruptie, waar veel te veel gebouwd is, huizen leeg staan, waar allerlei prestigeprojecten waren. Er is 600 miljoen euro aan schuld. Oké. Zo, dan hebben we hem toch te pakken in de enorme drukte. Bij de radio Hollandse, een vraag. Wat uit dat vervaring? Een Prima cosa è sanare il bilancio quindi capire entità del debito per poi cominciare a lavorare subito su piersi. We moeten eerst de balans de, de rekening rekeningen en de begroting van de stad op orde brengen. Weppe Grillo, che ha un significato per tutto questo. Wat Beppe Grillo betekent? Zonder hij noi non saremmo qua. Hij ja, is enorm belangrijk geweest voor ons. In die manier hebben we deze overwinning kunnen behalen. Is e dit significas livello nazionale questo? Ma non sarà mai stabilirlo, però penso che i cittadini Hanno capito che volendo, cercando di cambiare, si può fare un cambiamento. Starà dimostrare. Op nationaal niveau betekent dit natuurlijk dat de politici zich rekening moeten geven van het feit dat er dingen aan het veranderen zijn en ik moet aantonen dat ik dit allemaal aan kan. Voor de Vijf Sterrenbeweging hoorde u een reportage... van onze correspondent in Italië Bas Mesters. Zometeen nog maar even naar Amersfoort... om te kijken hoe het gaat met het torentje van het Armando Museum. Wordt vandaag teruggezet. Bijna als hoe is op de weg? Met de file op de A9 vanuit Alkmaar blijft erg lang. Maar de rest van de files van de ochtendspits die nemen nu af. Behalve op de A6 Emmeloord richting Muiden. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad en Almere buiten Oost, Staat 5 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. U kent de verpakkingen wel van levensmiddelen. Met teksten als goed voor hart- en bloedvaten. En verhoogt de weerstand. Alles om ons te verleiden. Consumentenorganisatie Foodwatch wil een einde aan die misleiding en reikt jaarlijks het Gouden Windei uit. Consumenten kunnen vanaf vandaag stemmen op het product dat volgens Foodwatch het meest misleidt. Samen met Bart van op Zeeland van Foodwatch presenteert. verslaggever Jeroen Schutijzer, de genomineerden. De eerste genomineerde is Pijnenburg Complete Start. Er zijn vier repen ontbijtkoek en ze worden vermarkt alsof het een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 dit is niet levensbedreigend, die misleidende marketingclaims. En daar wordt dus eigenlijk geen aandacht aan besteed. De levensmiddelindustrie die weet dat donders goed. En die manipuleert bewust uh, ons als consument. Met als gevolg dat wij dus zelf niet meer in staat zijn... om echt te beslissen wat we zelf eten. Dus wat er eigenlijk moet gebeuren is dat de wetgeving... Uh, drastisch aangescherpt moet worden. Zodat alle grijze gebieden weg zijn. Duidelijk is wat wel en niet mag. En er moet gewoon streng gecontroleerd worden. En wie... Uh,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 Ja, dat is schandalig eigenlijk. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit laat nog weten dat het niet haar taak is alle etiketten te controleren. Organisatie Kompas in actie als er een melding is van consumenten of als de veiligheid van voedsel in het geding is. En als u wilt stemmen, dan kan dat tot en met 11 juni. Arjen Robben, vanavond speelt hij met Oranje tegen Bayern München. Een wedstrijd waar, uh, waar weinig mensen zin in hebben, zeker Arjen Robben niet. Een wedstrijd die volgens analisten ook nergens over gaat. En in het geboortedorp van Robben, het Groningse Bedum, gaan ze toch allemaal kijken. Het kruifkoert van Arjen Robben in Bedum warmt al aardig op. Het geboortedorp waar ze vanavond ook naar die oefenwedstrijd kijken. Gertjan Pepping, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen... gespecialiseerd in sportwetenschappen, en neurowetenschappen en psychologie... De bal gaat op de stip. Het moment. Ik leg hem op de stip. Ik, ik zorg ervoor dat ik hem zelf neerleg. Dat niet de scheidsrechter dat voor me doet. De keeper in het doel, dat is uh, Hardy Menkenhorst. Sportpsycholoog. Heeft ook nog wel eens gekiept. Hier staat u dan. Hij staat daar. Nou, ik ga in ieder geval eerst even kijken of hij wel goed op de stip ligt. Dat is namelijk zo dat ik zijn concentratie alvast verstoor. Omdat namelijk concentratie kun je een tijd lang vasthouden en daarna niet meer. Dus ik ga even kijken of de ding wel goed op de stip ligt. En dan in het doel, ook bewegen... Ik ga een doel bewegen. Er ligt ook nog iets in het doel. Dus ik ga eerst doen alsof ik klaar ben om hem te ontvangen. En dan pak ik toch nog even iets uit het doel. Dat is omdat, allemaal omdat psychologie. uit het doel te leggen. Ja, dat betekent dat hij weer opnieuw moet concentreren. Hoe vaker hij zich moet concentreren... Hoe meer energie het kost. En hoe groter de kans dat hij na gaat denken over de druk en het belang van de wedstrijd. Kijk of hij erin gaat. Strak in... Strak in het kruis, geen kans. Hoger dan 1-10 en mooi in het hoekje. Gefeliciteerd. De psychologie en de druk. Moet je bijvoorbeeld de keeper strak aankijken? Ook zo'n tip die we hier net hoorden langs het veld. Nou, dat, is, dat is wel interessant. Er zijn, er zijn eigenlijk heel, heel grof gezegd twee manieren om een penalty te nemen. Je kunt hem helemaal onafhankelijk van de keeper nemen. He, dus dat je bij wijze van spreken hem wegdenkt. Uh, en dat je gewoon die hoek uitkiest. Uh, en dan, hè, dan moet je dus ook een hoek uitkiezen, by the way. Uh, als je en hem niet je meer vanafwijkt. En dan moet je ook niet meer vanafwijken. Uh, maar je kunt hem ook afhankelijk van de keeper nemen. En dan heb je dus heel duidelijk informatie van wat die keeper aan het doen is nodig. En dan kun je hem echt intimideren. Uh, hè, dus even los van die intimidatie moet je ook weten wat die keeper gaat doen. Of hij, of hij naar links gaat. Want als hij naar links gaat, dan schiet jij hem rechts. De keeper moet namelijk kiezen voordat jij hem geschoten hebt. Uh, op de een of andere manier, op het moment dat uh, mensen dat uh, tijdens dit soort belangrijke evenementen moeten gaan doen. Dan, uh, dan zie je dat uh, ze, ze nog wel heel vaak hem erin schieten. Maar de percentages gaan echt heel, heel rap naar beneden. En dat, dat, dat gaat gewoon uh, bij wijze van spreken proportioneel met de druk. Dus hoe belangrijker de penalty. Uh, in de wedstrijd zelfs. En hoe meer naar het eind van de wedstrijd. Tijdens een shootout, Hoe meer naar het eind van de shootout. Ondanks de, de beheerste techniek. Ondanks de beheerste techniek, die percentages van dezelfde spelers... gaan gewoon dan naar beneden. Dan missen ze hem vaker. De vraag is, en daar hadden we het zo net over, wat kun je daar nou aan doen? Ja, Je kunt het eigenlijk op twee manieren oefenen. Je kunt het oefenen door wat wij noemen mentale representaties. Daar zou eigenlijk werken met voorstellingvermogen. Eigenlijk je eigen motoriek en alles trainen om dat te doen rekening houden met, met de omgeving. Hoe doet u dat? Nou, je, je kunt je voorstellen van hoe jij in een heel groot stadion... een strafschop zou moeten nemen. Desnoods doe je dat met geluid erbij. Uh, desnoods uh, doe je dat met opname erbij, met video erbij. Ja, het doet met geluidsprekers aanzetten en zo. Ja, dat kan. En je kunt dus ook kijken, als je bijvoorbeeld biofeedback-methode erbij neemt... kun je kijken van of inderdaad iemand ook rustig blijft... of dat nou, zeg maar zijn hele sympathische activiteit, zijn, zijn spanningsactiviteit omhoog spuit. En dat, dat, is een, dat kun je doen met strafschoppen, maar je kunt het bijvoorbeeld ook heel mooi doen. Dat heb ik wel eens gedaan met bobslayers. En daarmee kun je de moeilijkheid van bepaalde bochten eigenlijk al zien. Ik zei net al van, ik hoop ook dat er in de oefenwedstrijden... van Nederlands Nederlandse helftal nog een keer een strafschop voorkomt. Nou, ik zou een van Marwijk zeggen, laat hem Robben nemen. Dat is ook druk, maar dat zou kunnen betekenen... dat hij daarmee weer over een drempel is. Waarbij we in ieder geval als strafschopnemer goed kunnen gebruiken. En wat we ook al zeiden, dus van, Robben is natuurlijk niet alleen een strafschopnemer. Het is gewoon een weergeloos goede voetballer. Waar we waarschijnlijk ontzettend lekker van gaan genieten. En hij komt uit Bedum. Dit prachtige, zonnige dorp Bedum... waar ze al helemaal in de band zijn van Robben. En het Robbencafé al helemaal is aangekleed met oranje vlaggen. En nu Arjen Robben nog. Laten we hopen dat het goed gaat. Vanavond ook. Vijf voor half tien. Het oude Armando Museum krijgt vandaag zijn karakteristieke toren terug. museum gevestigd in de Elleboogkerk in Amersfoort... brandde bijna vijf jaar geleden af. NOS deed als volgt verslag... Rond half twee sloegen de vlammen tientallen meters hoog uit het dak. Het was doodeng. Die vlammen die waren meters hoog. En ik dacht van nou, vleerhitte gaat er ook aan. Zo erg. En een hitte, een hitte. Niet te geloven. Het dak is brandend neergestort in die kerk. Het is een kerkgebouw, dus het is in één keer naar beneden gekomen. En vervolgens zijn er duizenden liter water, liters water overheen gegaan. Dus ik vrees het ergste voor de kunstwerken. Bij de Elleboogkerk in Amersfoort is Roelpauw. Roel, we zijn benieuwd. Zijn ze al begonnen met takelen? Uh, ja, het is een ontzettend ingewikkelde operatie, kan ik je vertellen. Ik vertelde eerder al dat het allemaal moet plaatsvinden op de smalle kade van de Lange Gracht. Het was net spectaculair om te zien hoe de spits van de vrachtwagen werd gehesen En precies tussen de stijgerdelen en de lantaarnpaal doorgemanoeuvreerd werd. De lantaarnpaal ging af en toe heel zachtjes heen en weer op de aanraking van het 5-ton wegende houten vervaarten. Nou, de procedure is als volgt. De ding omhoog. Trouwens, toen dat gebeurde ging er een gejuich op van de mensen die uit ramen en deuren hingen, de omwonenden, die ontzettend blij zijn dat dat ding nou eindelijk weer op zijn plek wordt gezet en de restauratie van de Ellenboogkerk zijn voltooiing nadert. Maar goed, dat ding zweeft nu een metertje boven de grond ongeveer. De spannendste operatie is wel geweest, denk ik, hè? Meneer Wolters, u bent de projectleider. Ja, ja is, het was even een spannend moment. Uh, de laatste handelingen moeten nu nog even gebeuren dat hij echt helemaal waterpas uh, komt te hangen. En op dat moment uh, kan hij de lucht in. En is dat nog een uh, moeilijke toer dan? Want uh, kijk, hoe hoog is dat? Een metertje 35? Het, uh, de punt zit straks ongeveer 35 meter, ja dat klopt. Maar dat is dan geen, uh, geen probleem meer? Nee, de hoogte is het probleem niet. Dat nee. kan deze kraan prima uh, doen. Ja. Ja. Waarom moest dat zo onhandig, op zo'n uh, klein uh, stoepje als het ware? Ja, het is, uh, het is een beetje krap hier, uh, normaal zou je het met twee grote kranen doen en kantel je hem naar boven toe. Dat kon je niet vanwege de ruimte, mm -hmm. dus vandaar dat het even wat passende en meter was. En, uh, maar goed, je kunt ook beter drie keer nadenken voordat uh, dat je iets doet wat uh, <laughs> grote gevolgen heeft. Dus alles moet met beleid en op rustig uh, toer moet dat gebeuren. Ja, een bijzonder moment was natuurlijk toen uh, de vergulde haan weer op de spits werd gezet. Want mensen die uh, hier in de buurt woonden en de brand met eigen ogen hebben gezien, herinneren ze zich nog hoe die haan vijf jaar geleden een duikeling maakte vanaf de spits de gracht in. Duikers hebben hem toen weer uh, opgevist. Hij is gerestaureerd en uh, prachtig uh, verguld, opgeleverd vandaag. En uh, wethouder Pim van den Berg heeft hem uh, een uh, klein half uurtje geleden op zijn plek gezet. Dat is. Uh, een mooi ogenblik, ook voor u als uh, uitvoerder van dit project. Ja, dit is echt een, een, een leuk moment om uh, zo mee te maken. En uh, inderdaad, we hebben de filmpjes ook gezien dat de haan uh, in de tijd uh, de gracht dook. Uh, dezelfde firma die hem in de tijd gemaakt heeft, heeft hem nu ook gerestaureerd. Dus dat is nog wel een mooi detail. Die had hem nog op foto staan. De bol die eronder zit, hebben we ook gerestaureerd en opnieuw weer vervuld. Vandaar dat we straks ook even allemaal de handschoentjes aan hadden, want de zouten en vetten in de huid mogen niet op het vergulden komen, anders dan gaat het roesten. Aha. En uh, ja, het is een prachtig gezicht dat hij weer uh, boven uh, hangt. Ja, hij is nu nog helemaal kaal. Hè? Uh, je ziet uh, het, alleen maar houtwerk, maar als hij straks op zijn plek staat, dan wordt hij voorzien van leien. En dat is ook nog een heel verhaal apart. Ja, er komt een oud-Duitse dekking. Leien komt erop. Niet gewoon Duits, maar oud-Duits. Nee, Oud uh, dat is wel hier in het Amersfoort gebruikelijk. Er zijn meerdere kerktorens hier in Amersfoort die diezelfde dekking hebben. En, uh, Hoe ziet, ziet dat eruit? Nou, dat is, uh, het is van, van, van links naar rechts uh, oplopend uh, leien. En dan uh, van onderaf grotere leien en dan steeds kleiner naar boven toe. Je kunt je voorstellen, de punt wordt ook steeds kleiner, dus de deeltjes worden ook steeds kleiner. En op de hoekkepers, op elke hoek, komen lode mutsen. Die worden helemaal ingevlochten in de leien. Kijk eens, zo deden ze dat uh, tientallen, soms zelfs honderden jaren geleden. Al, maar dat ambacht bestaat nog steeds en er zijn nog steeds mensen die dat met heel veel liefde ten uitvoer brengen. Straks gaat de toren omhoog, de spits omhoog en dan is het... Uh, de kroon op het werk van een heleboel mensen hier. Roepau en de lodermuts in Amersfoort. Van een leien dakje glijden we door naar de Caro. Sven Kokkelman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Na half tien, goeiemorgen Nederland. Wat heb je? De gemeenten doen veel te weinig om mensen in de bijstad aan een baan te helpen. Ze doen er eigenlijk helemaal niks aan. En ook ja. uh, pakken ze de misstanden niet aan. En daar is de staatssecretaris van Sociale Zaken, Demissionair, weliswaar. Maar desalniettemin, Paul de Krom, uh, is daar boos over. En verder blijkt de Britse premier David Cameron tamelijk lui. Hij <lacht> houdt vooral van hobby's en van vakantie. Blijkt uit nee. een nieuwe uh, biografie die is verschenen. Dat en meer. Ja, jullie gaan lekker naar buiten in. de is Sorry, ja, dat. Ja, dacht ik al. Ja, de kluizen. Werk ze. Wij gaan aan het werk. Ja, zo is het. Na half tien bij de Cairo. Eerst nu het nieuws. Hier is Doral Wegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De NS heeft tientallen valse claims voor schadevergoeding binnengekregen... na het treinongeluk vorige maand in Amsterdam. We hebben opmerkelijk veel mensen gemeld dat ze bij het ongeluk... hun iPad zijn kwijtgeraakt. Een team van de NS onderzoekt alle claims.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 Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname... aan dat permanente noodfonds voor Eurolanden. Ondanks het verzet van PVV, SP en ChristenUnie... is een kamermeerderheid voor invoering van het verdrag. En het CBS is zojuist met een belangrijke cijfer... over het consumentenvertrouwen van mei gekomen. Hoeveel vertrouwen hebben we nog in de economie... en hebben we nog in onze eigen portemonnee? Economie-redacteur André Meijnema heeft de cijfers voor zich. Ja, dat vertrouwen heeft in de maand mei weer een flinke tik omlaag gekregen. Min 38 staat te tellen nu... En vooral scherp gedaald is het vertrouwen in de eigen financiële situatie. Nog nooit is het vertrouwen in de eigen portemonnee... en hoe je er zelf voor denkt te staan de komende maanden zo laag geweest. In april waren we een heel klein tikje minder sompen. Klein beetje lente misschien in het hoofd, maar toen hadden we al de indruk van... Ja, waar komt het eigenlijk door, zonder dat er een dergelijke reden voor was. Maar in mei is dus de lente weer helemaal voorbij, de zorgen helemaal terug. Want je zou kunnen zeggen, katshuis mislukt, eh, nieuwe verkiezingen... Vijfpartijakkoord met zware extra bezuinigingen op komst. Iedereen die gaat dat voelen. Upline, de schuldencrisis in Europa, Spanje, Griekenland gaan maar door. Dus daar word je niet vrolijk van. En dus zakt dat vertrouwen weer helemaal weg. En dat zal ook onze bestedingen gaan drukken en ons spaarzamer maken. Want het consumentenvertrouwen is het kloppende hart achter onze bestedingen. Trekken we wel of niet de portemonnee? Gaan we sparen of gaan we uitgeven? En dat vertrouwen is heel belangrijk weer voor de economie. Want samen met vertrouwen zorgen onze uitgaven voor een derde van onze economische groei. André Meijnerman was dat. Dat was nieuws op dit moment. ANRB-verkeersinformatie. De ochtendspits is eigenlijk op de meeste plaatsen wel voorbij. Er staan nog wel een paar fieders rond Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost staat 5 kilometer fiedep. De rechterrijstrook is dicht. En op wat langer dan de andere fieders is de fiede op de A12... van Utrecht naar Den Haag tussen Noodorp en Den Haag 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten doen te weinig om mensen in de bijstand aan een baan te helpen. De Britse premier Cameron is wel heel erg gesteld op zijn hobby's en vrije tijd. De medicijnenvraagbaak voor zorgverleners wordt opgeheven... en dat is levensgevaarlijk en het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Utrecht. Waar een bouwproject midden in de binnenstad van Utrecht voor zoveel overlast zorgt... dat de bewoners er letterlijk ziek van worden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Gemeenten moeten meer doen om mensen uit de bijstand te krijgen. En fraudeurs moeten harder worden aangepakt. In haar jaarverslag heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. pittige kritiek op de aanpak van misstanden in de bijstand door gemeenten. Paul de Kom, goedemorgen. Goedemorgen, Demissionair, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is iets wat u niet wilt. Want u hebt altijd van de daken lopen schreeuwen dat gemeenten. meer moeten doen om mensen aan het werk te krijgen. Ja, maar dit is iets wat eigenlijk niemand moet willen, want dat betekent dat uh, er kansen blijven liggen voor mensen om aan het werk te komen. Dus niemand moet dit willen. Ja, nu hebt u, hebt u het al anderhalf jaar geroepen. Hoe kan het dat het nog steeds niet gebeurt dan? Nou, wat ik wel zie is dat gemeenten, uh, het verschilt overigens heel erg per gemeente dat beeld, maar dat er nu veel actiever wordt omgegaan met het mensen naar werk bemiddelen dan een aantal jaren geleden. Ik kan u een voorbeeld noemen, een paar weken geleden uh, was er een grote actie in het Westland waar 800 mensen met een uitkering op zoek waren naar een baan. Ik ben er zelf ook bij geweest. Ja, en de enige vraag die dan voor mij overblijft is, ja, dit had natuurlijk eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Dus ik ja. zie wel een omslag nu. Ja, maar het jaarverslag is desalniettemin kritisch. Zeker. Ik citeer, ten slotte is de inspectie van Oordeel dat UWV en gemeenten sterker de nadruk moeten leggen op de sollicitatiebericht van WWB en WW cliënten. En De cliënten moeten meer dwang en drang ervaren bij het zoeken naar werk die conclusie, die trekt de inspectie ook. Het is een onafhankelijke inspectie die dat constateert. Het is zo dat volgens het rapport 50% van de mensen in de bijstand in het eerste jaar dat ze in de bijstand zitten, geen enkele dwang of drang voelen om aan het werk te gaan. Dat loopt daarna op tot meer dan 80%. Driekwart vindt ook dat ze niet een baan hoeven te accepteren waar ze geen zin in hebben. Ja, dat is wat mij betreft niet aanvaardbaar. Er zit een sollicitatieplicht in de bijstand. En de bedoeling is dat de gemeenten die sollicitatieplicht ook handhaven. Als je ja. Niet meewerkt, dan word je geacht ook om sancties te treffen. En wat het rapport zegt, uh, hier zit ruimte voor verbetering. Ja, nou uh, staat u ook al anderhalf jaar chagrijnig van de daken te schreeuwen. Ik bedoel het overdrachtelijk overigens. Uh, dat uh, bijverdiensten en misbruik van regelingen moeten worden aangepakt. En nou staat in datzelfde jaarverslag dat gemeenten te weinig optreden als bijstandsgerechten te hun bijverdiensten niet opgeven. Klopt, dat is fraude. Dat vind ik echt absoluut onaanvaardbaar. Dat is diefstal van gemeenschapsgeld. Dat moet echt stoppen. We hebben nu ook een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend... die fraude veel harder gaat aanpakken... door alles terug te vorderen, door boetes op te leggen... een terugvorderingsplichtbaar voor gemeenten in te voeren. Maar dat is niet alleen wat we doen. We gaan ook de pakkans vergroten. En dat doen we overigens in heel goed overleg met gemeenten. Bijvoorbeeld door bestanden te koppelen en veel risicogerichter te controleren. Ja, maar goed, u roept het al een tijdje en blijkelijk is het nog steeds niet opgelost. Dus wat gaat u doen? Want u bent er wel voor verantwoordelijk. Zeker, en daarom hebben wij ook die fraudewet nu in de Kamer liggen. En ik hoop ook dat we dat als demissionair kabinet nog met zowel de Tweede als de Eerste Kamer kunnen behandelen. En die andere acties waar we mee bezig zijn, namelijk dat risicogericht handhaven en dat koppelen van de bestanden... daar gaan we ook volle, met volle kracht mee verder. Dus de lopen van allerlei acties, ook overigens in goed overleg met gemeenten. Zullen we naar die gemeente zelf toegaan? Zeker. Jan Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. U bent waarnemend voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Waarom uh, loopt het allemaal niet goed genoeg? Waarom doet u te weinig? Ja, kijk, volgens mij moeten we de, de conclusies van, uh, van de onderzoekscommissie ook zeer te, van inspectie zeer ter harte nemen. Ja. Maar het is niet zo dat gemeentes niks doen. Dus ik, uh, maar ik hoor ook de staatssecretaris goed, die zegt ook, wij zijn volgens mij in, in één dracht op dit moment bezig om juist op een aantal fronten bijvoorbeeld de fraude steviger aan te pakken om bestanden beter te koppelen. Ja, maar want wij meneer, willen meneer. allemaal, hè, want dat even, toch maar, wij allemaal, uh, ook alle gemeentes willen graag dat fraudeurs worden aangepakt meneer, meneer. en dat mensen uit de uitkering. Dus volgens mij is dat wat we allemaal willen. En ik zie ook, gelukkig noemt de staatssecretaris ook een aantal goede voorbeelden, heel veel goede voorbeelden van gemeentes die, die slag aan het maken zijn. Dat we er nog niet zijn, helemaal eens. Dat het scherper, we moeten nog een tandje erbij, ook nee. helemaal eens. Ja. Maar dat er niks gebeurt en dat de gemeentes er een zooitje van maken, ja. dat is ook niet waar. Ja. In het jaarverslag staat dat de gemeenten te weinig optreden als bijstandsgerechtigden hun bijverdiensten niet opgeven. Nee, nou, in, in, in, daar zie je verschillen. En ik, ik denk dat... Er uh, staat dat gemeenten te weinig doen. die te weinig doen. Ja. En uh, die gemeentes moeten daar ook zeker in, uh, in Eendracht op aanspreken. Maar ik zie ook dat... De afgelopen anderhalf jaar ook met de nieuwe wetgeving... ook steeds veel meer gemeenten van overtuigd zijn geraakt... dat er ook een tandje bij moet. Zie je het de... voorbeeld van voor Rotterdam, terecht, net genoemd. Ja. maar Ook in ja. Enschede, ook in Helmond, ook in Tilburg... waar ik zelf heb gewerkt als wethouder. Ja. Maar en we meneer hebben meneer... ook enorme resultaten geboekt. We hebben, tien jaar geleden hadden we daar 11.000 mensen in de bijstand. Nu nog ja. 4.000. Ja. Dus het dus is niet zo dat er niks is gebeurd. Meneer Hamming, ja. de, gemeente, de, de algemene conclusie is dat gemeenten te weinig doen. En dan kunt u wel zeggen dat er zijn verschillen, dat zal best. Maar de algemene conclusie is, gemeenten doen te weinig. Ja, en dus hebben wij als gemeentes ook gezegd uh, dat wij graag uh, met het kabinet samen die fraude nog meer willen aanpakken. Want wij vinden ook dat je. Als je een uitkering hebt, als je ook hoort werken. En dan gaat het niet aan dat mensen nog het gevoel hebben dat ze recht hebben op uitkering. En wij zeggen dat je hebt recht op werk. Ja. En daar hoort dan een uitkering bij als je ook werkt. En nee. dat betekent ook dat je mensen ook als ze in uitkering komen. ook gelijk het traject op werk accepteren. En ook aan de slag gaan in, op bijvoorbeeld een gemeentelijk werkbedrijf. Zoals het op heel veel gemeentes op dit moment wordt opgezet. Dus ja. Maar u doet te weinig. We, dat is de conclusie van de, de inspectie. We hebben, we hebben met elkaar afgesproken dat we nog meer moeten doen. En ik zie dit rapport van de inspectie ook als een steun in de rug van allen die willen dat iedereen in dit land meedoet en niet aan de kant staat. En dat ja. mensen die zich niet gedragen ja. en zich niet aan de wet houden, vooral hard en stevig worden aangepakt. Want die maar leggen een bom onder de sociale zekerheid. Maar goed, hoe kunt u nou zeggen... Oh, het gaat niet goed, zegt de inspectie. De gemeenten doen te weinig. En dan zegt u, ik beschouw het rapport als steuntje in de rug. Ja, omdat wij... U er zijn, zijn heel veel gemeentes die, die omslag maken. En natuurlijk zijn er gemeentes die dat beter kunnen doen. En die spreken we daar ook op aan. En, en in die zin zie ik dit rapport... Als een steun in de rug van de beweging die op dit moment gemaakt wordt. om aan de ene kant fraude stevig aan te pakken. maar ook bijvoorbeeld de, de bestandskoppelingen. waar wij als gemeente ook om hebben gevraagd. waar we ook met de staatssecretaris over in gesprek zijn. om dat nog beter te doen. waardoor we ook fraudeurs steviger kunnen aanpakken. Dus ja. het is precies wat we ook gezamenlijk willen. Ik geloof niet dat er zozeer een zeer verschil is. in standpunten, stellingnamen van het Rijk en van gemeentes. We willen dit samen. we willen graag samen. Ja. zorgen dat iedereen aan het werk komt. en dat mensen die zich niet gedragen stevig worden aangepakt. Paul de ja. Vertrouwen dat het goed komt als u dit hoort? Ja, ik heb geen enkele twijfel om uh, de woorden van de heer Hamming in twijfel te trekken. En ik beluister ook steun voor het wetsvoorstel fraude... wat nu uh, door het kabinet bij de Tweede Kamer is ingediend. Dus dat beschouw ik echt als winst. Ja, maar goed, tegelijkertijd zijn we al vanaf de jaren zeventig, uh, uw partijgenoot Hans Wiegel was toen de baas van de VVD, bezig om uitkeringsfraude aan te pakken. En nog steeds is het de wereld niet uit. Nee, het is hardnekkig, daar heeft u volkomen gelijk in. Dat is ook de reden waarom wij nu dat wetsvoorstel fraude hebben ingediend, die ja. echt de boetes fors verhoogt. Uh, en tegelijkertijd zijn we dus bezig om die pakkans te verhogen. En dat doen we in goed overleg met de gemeente, maar laat, laat ik daar heel helder over zijn. Ja. Uh, het is gewoon nog niet goed genoeg en we ja. zullen er een tandje bij moeten zetten. En ja. dat begint natuurlijk bij de gemeente zelf, die zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstandswet. Ja. En het rapport van de inspectie geeft dus aan dat er behoorlijk wat ruimte is... niet alleen om de fraude aan te pakken, om dat te verbeteren... Goed. maar ook om gewoon de handhaving van de sollicitatieplicht... een stuk beter te doen. Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik dank u wel. Meneer Hamming? Ja. U ook. Hartelijk dank. Fijne dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Uitgeverij Wegener wil af van zijn beursnotering. Daarom moet het bedrijf de eigen aandelen terugkopen. Kun je als aandeelhouder weigeren je aandeel te verkopen? Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters heeft het antwoord. Je bent nooit verplicht je aandeel te verkopen als iemand een bod op jouw aandeel uitbrengt. Bij beursgenoteerde vennootschappen is het echter wel zo dat als aan het eind van de rit 95% van de aandelen in handen zijn van de bieder de bieder, de rechter, kan vragen de overige 5% van de aandeelhouders te verplichten ook hen aandelen te verkopen. Dus dat betekent dat als je in eerste instantie niet wil verkopen, maar de rest van al jouw mede-aandeelhouders verkoopt wel, je uiteindelijk door de rechter kunt worden verplicht te verkopen. De rechter besluit of dat gaat tegen dezelfde prijs als die de andere aandeelhouders hebben gehad, of dat hij door onafhankelijke experts nog een onderzoek laat doen naar de prijs, of de prijs hoger of misschien zelfs wel lager zou moeten zijn. Dus het antwoord is, nee, je bent niet verplicht... maar uiteindelijk kan het wel zo zijn dat je verplicht wordt door de rechter. Al het antwoord van de Vereniging van Effectenbezitters. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. Ja. Terug naar Thijs -Bondus. In het historische centrum van, van Utrecht, het ABC-straatje, de ABC-straat. Daar wordt gebouwd, er wordt een verslaafdingskliniek gebouwd. En uh, ze zijn hier al 4,5 jaar bezig, inclusief de sloop en uh, de bouwwerkzaamheden op dit moment. En wat we nu horen, dat is ook precies het probleem. Pieter van Leeuwen, u woont hier. Uh, ja, hoe laat begint dit? Uh, dit begint uh, tussen 7 en kwart over 7. Dan wordt u wakker van de bouwwerkzaamheden. Uh, ja, wekker heb ik al niet meer. Die heb ik al, uh, nadat die kapot is, heb ik geen nieuwe meer hoeven aanschaffen. Ik word uh, iedere dag uh, hier al wakker gemaakt. Ja. Wat is het probleem hier? Uh, het probleem is dat hier, hier wordt een heel groot gebouw neergezet. Een uh, verslaafde zorginstelling. Uh, uh, uh, die, uh, die zet hier een heel blok, uh, uh, uh, vult hier met uh, yeah, uh, beton, om het maar zo ja. te zeggen. Wat nou, is het probleem? Want ja, als er gebouwd wordt, waar gehakt wordt... Vallen Spaanders, Ik bedoel, dit hoort er toch ook een beetje bij. Um, ja, het, het probleem is dat het gewoon zo'n ontzettend lang verhaal is, want ze zijn uh, uh, hier, uh, ze hebben hier, tien jaar geleden gesloopt. vier en een half jaar geleden, zijn ze het slopen gaan afmaken. En eigenlijk sindsdien is het gewoon continu zo geweest. Ja, als we hier dat ABC-straatje inkijken, dat is een hele smalle straat. Bijna een steeg zou je kunnen zeggen. Aan de linkerkant hele kleine huisjes, pittoreske huisjes. Aan de rechterkant dan die verslavingskliniek in aanbouw. Wat doet het met de mensen die hier wonen? Nou, dit is op zich een ontzettend gezellig buurtje. Zeker die ABC-straat. En uh, de, uh, uh, heel gemoedelijk, uh, uh, uh, rustig. Uh, het is ook heel beschut. Ja, maar uh. wat doet het met de mensen die hier wonen? Uh, uh, uh, ja, die zijn eigenlijk een beetje murf geslagen. Het is, het is, uh, uh, er, er, is, er is hard uh, tegen uh, gevochten, tegen het hele gebeuren. Uh, op een bepaald moment besef je, ja, het, moet, het moet natuurlijk ook wel ergens. En, uh, ja, je, je wilt ook dan ook gewoon zo wijs zijn dat je not het uh, Not in My Backyard uh, syndroom uh, gaat vertonen. Dus ja, dan besef je ook wel van: oké, okay, uh, doe uh, do dan maar. En ja, dan zie je het gebeuren en ja, het wordt ongezelliger uh, en uh, ja, ongezelliger en geurder ongezellige en ja, Nu heb ik ook begrepen dat er zelfs mensen zijn die op doktersadvies uh, door de week hier weg zijn. Um, hier staat ook Vincent Oldenborg, hij is de fractievoorzitter van de Stadspartij Leefbaar Utrecht. De gemeente zegt, die uh, normen, de geluidsnormen, dat is prima voor elkaar, die worden niet overschreden, klopt dat? Nee, dat klopt niet. We hebben de afgelopen uh, 14 dagen terug hebben we een uh, week lang een geluidsmeting laten doen door een technisch bureau, gewoon betaald door onze fractie. En dan blijkt, wat wij al verwachten, dat drie van de vijf dagen ze ver boven de norm zitten. Ja, en wat moet er nu gebeuren dan? Nou, wat er in ieder geval zou moeten gebeuren is dat er uh, handhaving moet komen op die normen en wat mij betreft compensatie voor de bewoners. En dat kan uh, zijn uh, isolatie van de woningen, aanbieden van vervangende woonruimte, want dit gaat nog wel even duren. Ja. Maar toch uh, is dit een ontwikkeling die uh, ja, je steeds meer ziet, uh, steden willen inbreiden, dus op binnenstadlocaties bouwen. Ja, dan zul je maar vaker met dit soort problematiek te maken krijgen. Dat betekent dus dat je daar goede regelgeving voor moet maken. En dat is ook wat ik aan het college heb voorgesteld. Ik heb ze de voorzet gegeven van maken jullie het zelf. Zo niet, dan doen wij het. Want je kan als raad kan je initiatieven nemen. En dan zou je het gewoon in de verordening moeten vastleggen dat op het moment dat je over de normen gaat. A, dat je handhaaft. Want er is altijd een hoop te verbeteren. Je kan een bepaalde bouwstroom kiezen waardoor je minder geluid maakt. En je kan ook eh, het jezelf makkelijk maken en zoveel mogelijk herrie maken. Nou, daar ligt een hele wereld tussen. En verder zul je dan in de verordening moeten opnemen... dat als dat een bepaalde periode duurt, daar kan je gewoon periodes voor aangeven... dat je het voor een deel financieel kan compenseren. Dat mensen eens een dag uit de herrie weg kunnen op kosten van de gemeente, zeg maar. Of van de bouwer, he, want uiteindelijk moet de ontwikkelaar het dan betalen. Of dat je, als het langer duurt, mensen het desnoods vervangende woonruimte aanbiedt. Pieter van Leeuwen, slaapt u nu echt met uh, oordoppen in? Uh, mijn vriendin uh, die werkt in ieder geval met oordoppen. Die slaapt ook regelmatig met oordoppen in. Ik probeer het uh, uh, uh, uh, uh, uh, gewoon zonder te doen, net te doen, als dus het voor niks aan de hand is. Wanneer moet het af zijn? Wanneer kunt u weer normaal slapen? Uh, ik hoop, uh, wij hopen eind dit jaar. Succes. Bedankt. Thijs Boerens was dat.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 Deze dag, in 1977, werd voor de tweede keer een trein gekaapt... door Molukse activisten. Fotograaf Bert Verhoef was erbij en verloor na twee weken wachten zijn geduld. We zaten daar inderdaad met, uh, ja, met enkele honderden. Heel veel buitenlandse fotografen en journalisten. Nou ja, het halve Nederlandse leger omringde die trein. Het was natuurlijk onmogelijk om bij te komen. Het was ook heel moeilijk om daar beelden van te maken. En de dag verstrijkt en de en volgende dag verstrijkt en een week verstrijkt. Ja, <laughs> Als je geluk had, heel in de verte, uh, kon je iets, iets opvangen met een enorme telelens. Dus uit een soort verveling, uit een soort van, nou ja, toch eens kijken voor de sport of ik bij die trein kan komen. Ik zet mijn auto ergens neer en ik ga een, een slootje over en ik begin langzaam te lopen. En ik verwacht eigenlijk elk moment dat ik gepakt ga worden. En dat gebeurt me helemaal niet. Ik, ik klim een uh, uh, prikkeldraad over, een... Uh, een en ik klim een hek over, ik ga nog verder en ik zie langzaam die trein dichterbij komen. En ik bedenk mij van, ja, dit is natuurlijk onmogelijk. Dit kan helemaal niet, omdat ik op een gegeven moment op, ja, op misschien tientallen meters stond. En ik weer eens mijn telelens richt op die trein. En, en plotseling daar schimmen zie uh, achter de raampjes. En ik, ik stel me zo voor... Ik hoorde natuurlijk niks, of, of, maar ik, ik zag wel wat, wat paniek en wat beweging uh, achter die raamsjes. Ik, ik stel me zo voor dat er ook enige paniek uitbrak en dat uh, de kapers, maar ook de gijzelaars dachten van wat komt daar nou voor een rare man aangelopen. En op dat moment hoor ik dan eindelijk achter me wat ik eigenlijk al, al uh, een half uur lang verwachtte, namelijk bukken, onmiddellijk bukken. En in tijgersluipgang kwamen plotseling een aantal soldaten achter mij op me af gekropen. Die mij dwongen om te bukken en in dezelfde tijgersluipgang met hun terug te sluipen. Politieauto naar het politiebureau, verhoord. Wat ik daar nou deed, wie ik was, filmpje in beslag genomen. Ja, die filmpjes zijn nooit, of dat filmpje is nooit boven water gekomen. In ieder geval is er nooit iemand zo dichtbij gekomen als ik. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt... besloot de regering gewapende hand daaraan een einde te maken. Nee, dat is er een één van de dingen die ik gemist heb. Mijn ouders vierden een feest van zoveel jaar huwelijk. Dus uh, wel met tegenzin, maar ik ben toch maar teruggereden naar uh, Amsterdam. En uh, dat was op een vrijdag en op zaterdagochtend, heel vroeg, zijn de vliegtuigen overgevlogen. En hebben ze de trein... Uh, aangevallen en uiteindelijk de passagiers bevrijd. Nou, ik was wel, ik, ik moest wel uh, vloeken, ja, ik was wel uh, heel boos. Vroeger omdat er zo'n tijd geweest was natuurlijk. Dus, dus dat heb ik, <laughs> heb ik gemist. Fotograaf Bert Verhoef over de treinkaping deze dag in 1977.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 que lo que sea Rafael Gualazzi met Folia d'Amore. Het is zeven uh, minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Groot-Brittannië, want de Britse premier David Cameron... die blijkt niet zo'n harde werker als zijn voorganger Gordon Brown. Zo kiest hij er regelmatig voor om de boel de boel te laten... en volop te relaxen met zijn gezin. Blijkt allemaal uit een nieuwe biografie over hem... die overmorgen uitkomt. Vanessa Lamsveld in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is ziet hij lui. Nou ja, dat is zeker het beeld wat nu uh, geschetst wordt. En, ja. Uh, ja, hij schijnt toch echt uh, allerlei middelen tot zijn beschikking te hebben, zoals een, een karaoke machine, <laughs> uh, om, uh, ja, om toch af en toe eens even flink te kunnen ontspannen. Een karaoke machine? Ja, ik had ook een machine. Wat, wat hij daarop zingt en hoe zuiver dat is, dat weten we niet. Maar uh, ja, en, en maar ook ja, de, de, de, maar goed, veel dingen wisten we allemaal. Maar van hout, van koken voor zijn gezin, films kijken. Maar uh, ja, bijna ja, dat... DVD, Dave, hè? DVD Dave, ja. En hij, en hij zou ook nog zelfs uh, slechte B-films uh, de voorkeur aan <laughs> geven. Dus, uh, goed. Maar nee, dus, ik, het beeld van, van dat, hij, dat hij goed kan uitschakelen en ontspannen wisten we al. Maar dus, ja. er zijn nu gewoon nog meer details naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, hij, hij, hij woont natuurlijk op Downing Street. Maar naast ontspannen op Downing Street mag een Britse premier ook gebruik maken van checkers. Ja. Dat is een uh, gigantisch landgoed op het uh, Engels platteland. Dat is echt een soort kasteel. Nou, en daar schijnt hij graag te tennissen tegen een tennismachine... die hij uh, <lacht> de koosnaam de Klegger heeft gegeven. <lacht> Vernoemd naar de vicepremier Nick Kleg. Ja, Zo'n zo ding dat ballen uitsprukt, precies, is dat. Precies, ja. Ja, uh, nou ja. En het schijnt ook dat hij daar zijn vrienden uitnodigt... En, uh, daar uh, graag uh, sigaartjes mee rookt en, en een potje bil biljart. Ja. Nou ja, nou zou je zeggen, als de man gewoon in korte tijd uh, of in kortere tijd zijn werk goed doet uh, en snel beslissingen neemt, uh, dan, wat is er mis mee? Dan is de man misschien meer in balans dan zijn voorganger Gordon Brown, die altijd maar aan het werk was en driftig met de, met de punt van zijn pen in de stoelleuning zat te prikken als hij zijn zin niet kreeg. Precies, nou ja goed, en dat is natuurlijk ook precies het punt wat zijn wat zijn aanhangers zeggen. Die zeggen, uh, kijk, uh, hij is uh, juist heel goed in staat om zeker in deze, uh, deze tijden van uh, dat je 24 uur uh, media. Uh, Bovenop je lip hebt. Want jij kan juist heel goed uh, uitschakelen. En dat is ook. Uh, uh, nou ja, waardoor hij die goed die balans kan houden. en maakt hem een goede premier. Maar goed, voor anderen bevestigt dit natuurlijk alleen maar weer. het beeld dat hij eigenlijk een beetje een gemakzuchtige premier is. en dat hij juist vaak. Te relaxed is. Ja. ja. En dat dat eigenlijk ten koste gaat van grondige dossierkennis. Ja, nou goed, als je het vergelijkt met Blair, die eh, werkte misschien ietsje harder, maar nam ook de tijd. Hè? Toch om het wel te gitaar te spelen, met zijn gezin dingen te doen. Ja, die zijn ook weer van tennissen te houden en, ja. en dat soort dingen. Dus, het is ook Thatcher als was als alleen als maar ken... aan het werk ook, hè? Wat, sorry? Thatcher was alleen maar aan het werk. Ja, ja, ja. Die, die was alleen maar aan het werk. En, uh, maar goed, als je, als je naar premiers, voorgaande premiers kijkt... het wisselt, maar het is zeker... bijvoorbeeld naar uh, Thatcher scheen ook wel echt een workaholic te zijn. Maar bijvoorbeeld ga je naar de jaren 50, naar Harold Macmillan, ja die scheen ook weer erg van zijn whisky en zijn sigaartje te houden. Ja. Dus het zijn natuurlijk ook uh, ja, beeldvormingen die nu weer naar buiten komen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om wat de mensen doen... en of ze goed uh, de, de, de, de taken volbrengen die ze uh, zouden moeten doen... en waarvoor ze geroepen zijn. En nou is er natuurlijk tot slot... Kort, uh, wel weer wat kritiek op Cameron. Heeft dat ook te maken met zijn uh, vrije of me meer met de koers die die vaart? Nou, dat heeft toch wel echt meer te maken met de, met de koers die hij vaart. En zeker, je ziet ook dat hij echt binnen zijn eigen partij dat er veel kritiek is. Ja. Uh, maar dat gaat echt veel meer toch over dat hij... Uh, uh, ja, dat ze hem gewoon niet echt een, een, een hardcore conservatieve premier vinden. Bijvoorbeeld ja. op dossiers als Europa. Oh, ja. Dat hij daar toch, uh, toch gewoon te soft is. En dat hij uh, thema's, ja. uh, thema's kiest als big society. Dat uh, ja, eigenlijk niemand van de tories iets aanspreekt. Vanessa, vanuit... Oh, ja.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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Dit is Radio 1.